Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Dortmund heeft gisteren rond en tijdens de halve finale tussen Engeland en Oranje 23 Nederlanders en drie Engelsen opgepakt. De verdachten werden om verschillende redenen aangehouden. Het ging bijvoorbeeld om mishandeling, diefstal, vuurwerk en oplichterij. Zo werden drie mensen opgepakt die valse tickets voor de wedstrijd aanboden. Een man uit Breda van 21 krijgt zeven jaar cel voor het doden van zijn baby. Volgens de rechter heeft hij zijn zoontje hard heen en weer geschud en het hoofd van het kindje ergens tegen aangeslagen. In de rechtbank ging het er heftig aan toe, vertelt deze verslaggever die de zaak volgde. Zo heef ik zelfs dat de rechter op een gegeven moment even stopte omdat de moeder hard moest huilen toen ze alle details over de dood van baby Livio hoorde. Zeven jaar cel, dat is voor de nabestaanden veel te weinig. Ze zijn er kwaad over. Ze riepen ook toen ze... Het is niet te hopen dat we de vader nog ooit tegenkomen. De vader heeft altijd ontkend. Hij zegt dat hij zijn zoontje alleen wakker wilde schudden. In een loods in het Brabantse Zomeren zijn bijna 8 miljoen illegale sigaretten gevonden. Agenten waren in de loods voor een onderzoek en ontdekten toen opeens pellets met sigaretten zonder accijnszegel. De peuken zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Twee mannen zijn opgepakt. Een eindexamenleerling in Hilversum moet nog een tijdje wachten voordat ze haar tas aan de vlag kan hangen. Het meisje sleepte haar middelbare school voor de rechter om haar eindexamen Nederlands weer geldig te laten verklaren. Dat werd afgekeurd nadat er een spiekbriefje was ontdekt, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Twee weken geleden gaf de rector altijd de zitting aan dat hij niets anders kon dan het eindexamen van Tessa ongeldig te verklaren. En de rechter geeft hem daar nu gelijk in. Daarbij komt ook nog eens dat de maatregel die de rector heeft genomen de minst zware is. De leerling mag namelijk opnieuw haar Nederlandse examen maken. Het meisje van 18 houdt vol dat het niet om een spiekbriefje, maar om een klad papier met wat aantekeningen ging. Volgens haar viel het papiertje oogs waarschijnlijk uit haar tas toen ze klaar was met het examen.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 Surely turns to dust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 Hi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 En het nummer dat heet Got an Idea. Aan de mic ik ben beter ik zet je te kijk wat kijk je heter? je krijgt niks van mij en je weet het ik maak gebruik van mijn bronnen voor het binnenharken van die tonnen zelfs met de gande op mijn hoofd geef ik me niet gewonnen fuck met je fan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 Een parkeerplaats of het maken van doo, Terwijl iedereen slaapt, ik heb bijven genakt, van hier tot aan Tokio's. Ze waren allemaal knap met een big booty, yo. Was het een beetje zat, tijd voor de studio. Ik regel mijn zaken, zorg dat ik mijn omzet haal, niemand kan me wat maken. Daarna laid back met dushi in bed, in de oude trui, oh ik ben zo lui, echt waar, yo. Bergaf was als Kilimanjaro.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 ...komt van het album Materie. Volgende week verschijnt die. En het is wel de bedoeling dat we daar iets nog mee gaan doen... ...hier op de website. Dat is één kant van het verhaal. Hier is Jean met Got an hoorde je ook. En ik geloof dat zij een aantal optredens gaat doen... ...bij een aantal optredens weer van Rufus Wainwright. Ja, dat heb ik ergens vernomen.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 It felt like forever Like a fever dream in my head, but there's no hope for me, girl. Nummers achter elkaar. Het eerste wat je net hebt kunnen horen was Martien Bond Met het nummer As We Believe. Dat is de meest recente single. En daarachter hoorde je Paap met dubbel A, B. Want er is een dorp in den landen waar ook deze achternaam voorkomt. Maar dat schrijf je met een P. En die Paap met een B, ja, dat is afgeleid van waarschijnlijk ook de naamgever van die band. En dat is Pablo van der Hulst. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Leg ik het zo goed uit of niet? <laughs> Fantastische introductie, dankjewel. je ja, wel. Ja, lijkt mij ook. Ja, nee, uh, ik kom uit een dorp wat uh, heel veel papen, kopers, keurs en molenaars kent. Ja, en toen ik uh, die naam van jullie zag, dan dacht ik als het maar geen P is. Nee, het was een B, dus dat scheelt wel weer. <laughs> het is nieuw voor mij. Uh... Nee, moet je maar eens het telefoonboek op uh, gaan slaan.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 Nou, ik noem als voorbeeld Minneapolis komen. Mm. Um, we, we zijn allemaal opgegroeid met, met, met allerlei soorten muziek. Ik zelf ook. Um, en je houdt van allerlei dingen je inspiratie... Um,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 Yeah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 Neem ik voor lief is dit even niet ik dik. Tot de zon mij verblind, kan ik mij vergeven. Ik wacht een maar even af. Ik wil schijnen als de zon. Iets schijnt okay. als hoe het, het komt, komt en ik wil Neem ik voor lief, is dit definitief. En ik kijk tot de zon mij verbiedt. Kan ik mij vergeven? Ik wacht het maar even af oh. Als het leven maar duurde.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 ...waar ik nog iets beloofd. Niels Buis hoorde je... ...en terwijl je dat uh, hoort... ...hoor je ook een beetje op de achtergrond... ...dat we aan een soundchecker zijn. Uh, Niels Buis met Arcadia... ...dat was wat je hebt uh, kunnen horen... ...en uh, wat je nu hoort is uh, de drummer van Edison Road... ...die bezig is om uh, het slagwerk... In, uh, ...een beetje in gebruik uh, te stellen voor vanavond. Ik had vorige week beloofd... ...dat ik nog iets van Lisa Weld zou draaien. Nou, dat uh, is er toen bij je ingeschoten. En dat had ook uh, te maken met... Uh,